Een grote lawine in Californië. Een groep van 16 werd gisteren overvallen door de lawine tijdens een zware storm. Die zijn nog niet gered. Ze moeten schuilen totdat ze worden opgehaald door, een ervaren, door ervaren reddingskiteams. Krijg nog het weerbericht. Er staat ons eigenlijk een prima dag te wachten als je van zon houdt. Want we beginnen wel met wat wolken, maar later meer zon. Van regen is geen sprake. En het wordt een graad of vijf. Tot zover het nieuws op 538. Ja, Annemarie, dankjewel. Dan de filers. en waar die staan, dat gaat het weekje Goedemorgen, ja. begin op de A4. Den Haag, Rotterdam bij Schipluiden 16 minuten A4. Rotterdam, Amsterdam bij Zoetewaard op 23. En de laatste staan 16 Terbrekseplein, Ridderkerk bij Ridderkerk Noord. De hoofdrijbaan, de vertraging 31 minuten. 18 plus speelboezen. Dus. Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld. 50.000, wat verdikken Ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar? Waarom ben ik altijd de pineut? Nou, ja, omdat jij heel goed bent met vaatwassers. Ja, jij doet het deze week, want anders dan verraad ik gewoon wie er vermoord wordt in onze serie. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ja, ja, ja, Oké, oké, oké. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk dus ook vooruit. En ziet. slim bekeken. Met 463,9 miljoen heeft de postcode-loterij dit jaar meer prijs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 Luister en win. jouw vakantie naar de zon. Ja! Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentin. De 15 ochtendshow. Good morning het is 18 februari, woensdagochtend. Dit is tot 10 uur de ochtend show met marshmallow en jelly roll. Radio 538.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 Crack another can for the lost ones fallen, One tear for the broken I care for the lost ones falling, one tear for the broken heart. De 538 Ochtendshow. Holy Water. En daarmee is het 4 over 7 geworden. Van harte welkom bij de ochtendshow die tot hier vanochtend erbij is. Met wat nieuws voor vandaag. De Nederlandse vrouwen die hebben bij de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen naast het goud gegrepen. Er werd verloren van Canada, maar na afloop vertelde Joy Beunen dat ze uh, vrede hebben met deze zilveren plak. We hebben alles gegeven en uh, ja, het is zilver, maar uh, ik ben hartstikke trots. Ik had wel een paar keer even een haperingetje, maar ja, we gingen strijend en onder. Ik kan ik, ik van mezelf zeggen dat ik alles heb gegeven. En ik denk deze meiden ook, en het is gewoon zilver, en uh, daar moeten we moeten hartstikke trots op zijn. Ja, ze zijn er trots op, maar toch ook wel een beetje ja, zuur zilver las ik vanochtend in de kranten. Zuurzilver zuur zilver was het op. Uh. Dan Femke Kok, die sprak zich gisteren. Er bij ons in de middagshow uit over de kritiek op haar trainer. De opmerking die hij maakte over haar relatiestatus. Die vonden veel mensen niet kunnen. Maar dit zegt ze er zelf over. Ik vind het gewoon heel erg jammer dat ik mij genoodzaakt voel om daar iets over te zeggen. Ja. Maar ik wil dat wel graag doen. Want het is gewoon online helemaal verkeerd geïnterpreteerd en uit zijn verband getrokken. Het was gewoon een heel leuk grapje. Hij heeft een super mooie speech gehouden. Heel veel lieve woorden. En hij sloot af met een geintje. En ja, mensen hebben dat online gewoon echt verkeerd geïnterpreteerd. Dennis, dat is mijn coach. En ik heb, hij heeft zo'n groot aandeel in mijn gouden medaille. En als er één iemand is door wie ik mij gerespecteerd voel. en begrepen voel als vrouw. dan is hij het. Ja. En dan vind ik het heel erg jammer dat mensen online nu hele nare dingen over hem schrijven. Want dat is echt heel erg onterecht. Zo, maar van achter. Uh, goed, uh, was dit uh, NOS? De, de Nederland 1? Uh, wat was dit? Nee, van? dit was het, uh, dit was het journal uh, journalistieke geweten van Nederland. Dit was uh, de 50 middag. -show. De 50-middagsche. Oh, de opiniemakers. Opinie ja. Nou, wat zijn jullie toch echt een journalist? Nee, niet normaal, normaal hè? Ja, maar haar reactie is toch echt goud? Ik vind ja, het, hoe ja. zij opkomt voor de coach vind ik echt waanzinnig. Ja, ja. ja. Even, hoe kan het dat heel Nederland de mening heeft... over een grap die wordt gemaakt over Femke Kok... door een coach met ja. wie ze dus een fantastische verstandshouding ja. heeft... en waarvan zij zelf zegt, ik kon die grap enorm waarderen. Ja. Waarom is er niemand die heeft gedacht, zullen we eerst eens vragen... wat Femke er zelf van ze vond. Raar, ja. Hoe Ho kan dat nou? Hoor en ja. wederhoor. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ja, nou, dit wat... is ook een beetje wat social media denk ik doet. Hè. Dat één dat iemand wat gaat roepen en dat de rest erachteraan roept... en dat iets heel groot wordt. Nou, ik en heb echt reacties dit... gezien van vrouwen die dan zeiden... dit is waarom ik mannen haat. Ja, nee, ja. Ik, ik zag het ook helemaal losgaan. Ik dacht, jeetje, jongens. Terwijl zij, oh, ik je als zegt... vrouw zag dit ook niet helemaal zo, hoor. Dus, ik sluit me aan bij Femke. Als er iemand respect heeft voor vrouwen en als er iemand op een, ja. op een geweldige manier met mij omgaat, dan is het mijn coach wel. Ja, ja. Is het, nee. uh, dan uh, advocaat Joop Knoester Die vertelde gisteravond BVI dat hij nogal een lastige ochtend had gehad. Hij moest wat uh, lang wachten op een cliënt. En René van der Gijp, die wist wel hoe dat kwam. Ik zat daar. Vond er een grap nu of niet? Is aanstad? Nou, nee, ik was geërgerd. Oké. Okay. Ik zat er anderhalf uur, ik heb een uur gewacht op mijn cliënt in de gevangenis. Dus waarom mijn cliënt. Die was een inbraak aan het doen. GELACH was een autoradio. Ja hoor, goedemorgen. Hier is de weinig tijd echt iets voor jou. Snelle blik op de weg. Rick momenteel ja, daar. Ja, vijf viers en de file met de meeste vertraging nu op de A16 Terbeschuiplein, Ridderkerk tussen Terbeschuiplein en Ridderkerk Noord de hoofdrijbaan ongeval geweest en de vertraging nu 46 minuten. We starten de dag droog vandaag, maar later in het zuiden kans op sneeuw. Wordt maximaal 5 graden vandaag, maar de oostenwind die zorgt ervoor dat het veel kouder aanvoelt. Robbie Williams, let me entertain you. So far into a zoo Alleen zullen we maar zeggen, de nieuwe single. Zo, 14 over 7. Goedemorgen en welkom hier. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. 538 538-ochtendshow vraagt zich af. Ik ben zo benieuwd. Valt er nog wat te winnen vandaag? Ja joh, het zijn de zomerweek op 538. Hallo, het valt zeker wat te winnen. Prachtige reizen staan hier op het rad. En als jij zometeen weet bij welk uh, woord wij een plons laten horen in een liedje... ja. Uh, dan mag je dat doorgeven via 0909-30538. Kom je op de radio, geef je het goede antwoord... dan draaien we voor je aan het rad... en dan hoor je of je naar Mallorca gaat of Ibiza of Rodos... Of misschien draai je wel de joker en dan mag je naar een bestemming kiezen. naar keuze. Dus. En tot nu toe is het niet heel moeilijk geweest, toch? Het is goed te doen, de boy. Nee, worden. het zijn hele makkelijke opgaven. We geven het letterlijk weg hier op de radio. Dus dat verderop vanochtend. Uh, je kan nog uh, geld winnen in begin de dag met een mooi bedrag. Kortom, er valt van alles te winnen in de ochtendshow uh, vanochtend. Uh, en dan even heel iets anders. Want bij het kijken naar de Olympische Spelen is het je wellicht opgevallen. Bij iedere medailleuitreiking zie je steeds een Nederlandse vlag... met daarop uh, het woord pijnakker prominent in beeld. Het is dus allemaal te danken aan uh, de buurman naar Timo en Gijsbrecht dat dus zichzelf een duidelijke missie hebben gesteld. En wij hebben Timo aan de telefoon. Timo, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, uit uh, Pijnakker ga ik zomaar vanuit. Ja, dat uh, klopt helemaal. Ja, dat, dat, dat, dat kon niet mis, hè? Dat, dat wou ik zeggen. Dat, uh, <laughs> wij, hey, die hadden wij wel scherp. Maar even uh, waarom uh, de vlag, waarom de promotie voor Pijnakker? Wat is jullie doel? Um, nou, de, het begon eigenlijk een beetje als een grap. Wij uh, houden enorm van sportevenementen, bezoeken. Dus dat doen we al een aantal jaar uh, samen. Um, en uh, nou ja, goed. Er uh, zijn wat jonge kinderen die, die uh, bij ons thuis rondlopen. Dus we hadden zoiets van: we willen graag een keer herkenbaar in, uh, in beeld komen. Oh ja. Even zwaaien naar de kids. Uh, we nemen gewoon iets herkenbaars mee: een Nederlandse vlag met duidelijk het woord uh, erop waar, waar we vandaan komen. Ja. Um, nou ja, we hebben van woensdag tot en met zondag bij wedstrijden gezeten. Uh, Toevallig, overal waar we zaten, daar uh, wonnen Nederlanders eremetaal. Dus dat was geen uh, verkeerde score. Um, ja, en dan, dan sta je op een gegeven moment uh, achter dat uh, schafotje... waar ze, waar ze opkomen om uh, de medailleuitreiking te doen. Yeah. Ja, en dan, je, en dan kom je één keer vol in beeld. En dan ontploft je telefoon van... hé, hey, jullie staan er, wat leuk. <laughs> en dan een hoop, een hoop vrienden familie, kennissen, vage kennissen, die, die beginnen je te appen. Toen dachten van... nou, dat is eigenlijk wel een, een leuke sport. En leuk voor de kids. Uh, we kunnen in ieder geval naar ze zwaaien. Dus dat hebben we eigenlijk uh, alle dagen dat we er waren herhaald. Uh, tot, uh, tot aan de zondag aan toe. En ja, dat was natuurlijk geweldig. Hè. Die laatste wedstrijd... So. Met, met met Femke en Jutta. Ja, geweldig. Ja, en, en, en dan ga je dan even de wereld over. Als, ja. uh, als, je, als je bij zo'n event... vol in beeld staat en... Uh, ja, ik, uh, ik deed voor mijn vriendin ook nog even een handkusje. Oh. Ja, dan... Uh, dan uh, en dat kwam toevallig ook nog in beeld. Nou, ja, dat, dat, dan heb je het wel gedaan natuurlijk. Dat is geweldig. Wereldberoemde in uh, op dit moment. Dan kan je nog ja. over straat daar, hè, Timo. Makkelijk. <lacht> <lacht> <lacht> nou, het, gelukkig is het, uh, is het vakantie. Want anders dan was het natuurlijk niet te doen, die weg naar school toe. Want uh, ja, hier uh, is de boer redelijk ontploft... Wij zijn er, ook op de maandag zijn we uitgenodigd bij de wethouder en de burgemeester. Oh, dus hey, koffie en een goed stuk taart. <laughs> ja. maar, maar gaan ze een bijdrage leveren, ook in toekomstige wedstrijden? Want ik kan me voorstellen ja. dat de VVV Pijnakker hier heel enthousiast van wordt. Oh, ja. Ja, ik, wij hebben ons ook al voorgenomen, wij kunnen wel citymarketeer worden. En uh, ja, wij staan er zeker voor open dat zij uh, mee bijdragen aan onze reis naar Los Angeles 28. Ja, want het is nu het plan om dit vaker te gaan doen. Nou ja, dit heeft wel geleid tot, uh, tot uh, succes. Dus ja, wij, wij zijn zeker bereid om, uh, om vaker uh, dit soort acties te doen. Een vlag mee te nemen. En uh, nou ja, we, wie weet uh, wat, wat er aan onze voeten ligt. Misschien uh, zijn er uh, mensen die uh, ons willen sponsoren. En uh, ook zichtbaar in beeld willen komen tijdens de Olympische Spelen. Ik ah, hey, hoor hier een kleine uitnodiging, uh, Timo. Maar eventjes, want normaal gesproken, het IOC is redelijk streng. Als het gaat om het meenemen van, van spandoeken en attributen en ja, dat gaat soort Je mag geen uh, spandoek meenemen met erop uh, Coca-Cola. Nee. Nee, nee, zeker niet. Dus ze waren ook vrij streng. Dus elke keer was het, als wij uh, dat, uh, dat vlagje over het glaswandje hingen... dan was het, nee, weghaalde die vlag. En dat uh, werd echt streng gecontroleerd. Anders kreeg je, uh, nou ja, uh, de grote uh, vlaggenmeneer meneer achter je dat zou ik maar zeggen. Ja. Maar uh, ja, als die wedstrijd dan klaar was... dan, dan stormden wij naar die glaswand toe... Uh, waar, uh, waar die medaille niet plaats zou vinden. En uh, hingen die vlag erover. Ja, dan zeiden ze wel, dat mag niet. Maar dan zeiden we, we doen het toch. Nou ja, en dan uh, stond het vol met oh. Nederlanders daar. dan uh, geen probleem, zeg maar. Maar wordt er nog gecheckt of het dan een merk is, bijvoorbeeld even kijken van wat betekent pijnhakker? Wat, wat, wat nee, dat is een heel lelijk woord in het Nederlands. Ja, nee, ja, hebben ze hebben ze niet echt hard op gecontroleerd. Maar uh, goed, we, op een gegeven moment werden we natuurlijk herkend hè, door, door Nederlands. Van, oh, daar staan de jongens weer. En het was vandaag, wel lachen, ook uh, vijf avonden hadden we het Tien huis uh, geboekt. We stonden elke avond ook weer uh, gewoon gezellig in het Team NL huis uh, uh. <laughs> Ik te feesten. Ja, als, daar... als, als ik een koekjesfabrikant zou zijn, had ik namelijk nu de pijnhakker geïntroduceerd. Ja, nou ja, ik vind het een goed, uh, goed idee. Ja. <laughs> ja. En, en misschien nog wel één mooi verhaal eventjes, uh, van de Spelen. Wij ja. zaten op een gegeven moment uh, op, de, op de donderdag... we hadden net de vijf kilometer bij de vrouwen gehad... en Merel Konijn uh, keurig getreden geworden. Toen uh, als de sodemieter met een ubertje naar uh, het uh, shorttrack uh, uh, stadion... nou ja, daar zaten we ver weg, bovenin de nok van het stadion, weggestopt. Want we hadden maar een kaartje van 150 euro. Maar goed. <lacht> maar de, de, de buurman die maakte een foto van de tribune die echt aan het en wij zagen ja, hoor, de voorste rij is leeg. Hey. Dus in de eerste, in het eerste, pauze, wij stiekem naar de voorste rij En we zijn daar gaan zitten. Vlag gehezen. <lacht> en uh, op, de, op de plekken van 450 euro heeft niemand ons weggestuurd. En we hebben keihard zitten juichen toen, zowel Xandra Velsenboer als Jens van Hout keurig goud wonnen. Dus ja, dat was, dat was een unieke ervaring. Nou, wat leuk zegt dit. Maar dit is ja. een waanzinnig avontuur geweest daarop te spelen met die vlag en, en de uh, statspromotie voor, voor Pijnhakker. Ja, ja. Maar, maar uh, jij bent inmiddels ben je terug in Nederland, dus uh, we gaan die vlag niet meer zien bij de Olympische Spelen. Maar kunnen wij afspreken dat bij het volgende evenement dat we iets met 3 8 uh, doen wordt lastig, ja. maar... Ja, ik vind het een goed idee. Ik, ik weet nog niet helemaal waar... Uh, ja, goed, ik, ik ga zelf naar de kaasgaas uh, weer in Tiel. Uh, is het? 7 maart, geloof ik. Ja, ja, ja. Oh, hey. En uh, ik zou zeggen, ja, het vlaggetje gaat mee, hoor. Geen probleem. Maar dat we iets doen dat we... Ik bedoel, pijnakken kunnen we niet zomaar van die vlag uh, verstoten... maar nee, dat ja. we een soort combinatievlag op de een of andere manier maken. Ja, nou ja, ik zou zeggen... Uh, kom met een leuk idee en ik, uh, ik sta open voor, uh, voor, uh, voor leuke ideeën. 538 is pijnakker. Ja, sorry. <laughs> dan kan je zo verplaatsen dan. Door... Precies pijnakker, maar, ja. maar zijn jullie wel eens in pijnakker geweest? Of moet ik er nog wat moois over vertellen? Nou, ik woon daar. Oh nou, geweldig toch? Woon jij in Pijnhakker? Dus ja, ik woon op de rand. Ik, ja, ja, op de stationsstraat oh. woon ik. Maar vertel eens wat leuks, want ik hoor zelden wat leuks over Pijnacker van Rick. Ik weet er ook weinig van. Uh, ja, je, je, je hebt de allereerste, en dat is wel echt oprecht, dat is wel uh, soms een beetje irritant, maar het is ook wel weer mooi, je hebt er vreselijk veel rotondes. Dus eigenlijk, ja. waar je ook heen wil, je gaat over de rotondes. Maar, wat wel leuk is, uh, afgelopen november zijn er uh, twee uh, lijpe gasten, ik bedoel, wij zijn lijpe, maar je hebt nog andere lijpe gasten, die hebben een, een marathon over een rotonde gerend. Op het Stationsplein, dat is de Oranjeplein. Ja, ja. Dus dat hebben ze gedaan, dat vond ik een en mooi iets. Ja. Maar ja, ik ben, zelf ben ik een hardloper. Je zit echt uh, binnen no-time in de Groenzoom of in de Delftse Hout. Dus je hebt gewoon veel groen in de buurt. Uh, met de Randstadrail zit je met een kwartiertje op Rotterdam Centraal of op Den Haag Centraal. En natuurlijk het café De Guiter, ja. waar je ook heel goed euh, <middels> sportwedstrijden <ook> kan kijken. <middels> ja, nou, ik hoor het, we moeten minimaal één keer in ons leven in Pijnhakker geweest zijn. Ja. <middels> ja. Het is wel ontzettend leuk dat je zo voor je stadje opkomt. En nou doen ja. de wethouder en de burgemeester een hartelijke groeten namens 538 ook. Dat ga ik zeker doen. Dat ga ik zeker doen. En uh, wij gaan, uh, gaan we in de gaten houden bij de volgende sportwedstrijden. Ja, nou, dat, uh, dat zou ik zeker ook doen, want uh, dit is niet het laatste keer dat uh, de vlag meegaat. Pijnakker strikes again, hartstikke goed. Ah, Pijnharker, ja. uh, dik advocaat, is zijn carrière begonnen in Pijnacker bij DSVP. Ja, en Jutta Leerdan heeft uh, haar eerste schaatswedstrijdjes ook bij de IJsvereniging Pijnakker geschateld. Oh, nee, dat is de serie maken. Ja. kampioenenmakers. Ja, ja. uh, Timo, ik vond het onwijs leuk je even gesproken te hebben. Doe ze allemaal de hartelijke groeten daar in Pijnhakker. Yes, Yes, doen ik. Later. Hoi, hoi. Dus in uh, de show. Harry Styles. De uh, Legend, zo kunnen we hem inmiddels wel noemen, deze Harry Styles. Door jou bij 538 in uh, de Ochtendshow. Hoe is het met die, uh, met die nieuwe plaats van uh, Harry? Die, ik hoor hem weinig op de een of andere manier. Ja, nou, het is een beetje een ingewikkeld je natuurlijk. Aperture Aperture, het, ik vind hem geweldig, maar hij is wel wat ingewikkeld. Ja, en lang ook vooral. We hebben hem uh, één keer gedraaid en ik moet zeggen, de reacties van onze luisteraars die waren niet heel positief. Hij is net afgelopen. <lacht> <lacht> <lacht> Misschien moeten we het nog eens proberen. Het is vier voor geval Leuk dat je luistert naar de Ochtendshow van 538. Met zo dadelijk hier het laatste nieuws van Annemarie. Ja, een uh, gemeente die geld uitdeelt aan inwoners... zodat ze zich kunnen beschermen tegen asielzoekers. We gaan straks nog een zomervakantie weggeven, want het zijn de zomerweken. Somjeu staat klaar en meer verderop in de show. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1. Zoek je zonnebril. 2. Fix je vrije dagen. 3. Wel je beste vriend of vriendin. Van deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. Pizza. Creta. Mallorca. Portugal. Italië. Bulgarije.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 Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Uh, slecht plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Word een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Kou.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 Ja, goedemorgen, dit is 538. De dag start droog, maar later vandaag in het zuiden kans op sneeuw. Het wordt 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan vandaag. En hoe het eraan toe gaat op de snelweg, weet ik. Erg rustig. Maar het zijn maar 5 files. Begin op de A4. Rotterdam-Amsterdam bij Leidschendam, 16 minuten. A9, Alkmaar-Amstelveen bij Uitgeest, 35 En de laatste is de A16, Rotterdam-Breda bij Feyenoord, 33 minuten. Het is 2 over half 8, de hoofdpunten van het nieuws door Anne-Marie. Goedemorgen. Goedemorgen. Een duurzaam huis levert meer op, dat zegt het kadaster. Vooral als de verduurzaming voor kopers te zien is. Een hoog energielabel of zonnepanelen zijn populair... maar niet de belangrijkste. Dat zijn de plek, de prijs of het bouwjaar. Een nieuw medicijn tegen Alzheimer werkt niet goed... dat zegt het Zorginstituut. En daarom moet het niet worden vergoed. Er zijn veel bijwerkingen die voor meer problemen zorgen... dan ze oplossen. En een op de zes partijen die voor het eerst meedoen... bij de gemeenteraad. Is tegen AZC's. Ze heeft een vandaag uitgezocht. En dat botst vaak met het landelijk beleid. Het kabinet wil dat gemeenten zich aan de spreidingswet houden. Ja, dat brengt ons bij een uh, opvallend bericht. Bij Hart van Nederland zag ik uh, het voorbij komen. Een plan van de gemeente Lochem. Inwoners die kunnen daar duizend euro krijgen om te voorkomen dat er asielzoekers bij je inbreken. Huh? Ja, nee, dat hoor je goed. 24 huishoudens kunnen het aanvragen. Het idee was eigenlijk om meer draagvlak te creëren... voor het feit dat er 250 extra jonge asielzoekers bijkomen in de gemeente. En het idee is dan dat je dus duizend euro krijgt... en die kun je gebruiken voor als je je niet veilig voelt... om camera's, alarmsystemen, extra sloten, hekken om je huis... Uh... Een bewaker, de nou ja. een bewaker, dat soort dingen allemaal, ja. Maar eigenlijk gaat de gemeente er al vanuit van... nou, we nemen die asielzoekers ja, mis. maar dat gaat fout. En dat gaat ook fout. Ja, dit is, ja, ze geven het misschien eigenlijk een beetje toe... maar tegelijkertijd komen er ook een heleboel asielzoekers bij. Dus dit, nou, dit levert behoorlijk wat discussie. Maar de gemeente, de gemeente moet er toch gewoon voor gaan zorgen... dat dit niet fout gaat, in Precies. plaats van dat ze bij jou thuis camera's gaan... Ja. Wat, wat er rond en dan heb je straks beelden. Ja, en dan? En dan is je, bij je ingebroken. Ja, eigenlijk zeggen ze: hier heb je 1000 euro, zoek het uit. Ja, ja. We kopen het af en uh, er komt niet bij ons klaar. Als je 1000 euro op de stoep legt, dan komen ze misschien niet bij je binnen. <lacht> <lacht> ja. En dan een privébioscoop waar bijna alles kan en mag. Die komt in Eindhoven. Oh? Ja, ja, ik zie dat jullie al uh, aan het bedenken zijn... wat er allemaal kan en mag dan. Maar zit hier een erotisch tintje aan? Of is het gewoon echt... Uh... Nee, nee, dat is jouw dirty mind. Nee, uh, je mag uh, bijvoorbeeld de film op pauze zetten. Uh, als het te koud is mag je de verwarming aanzetten. En uh, je kunt ook bijvoorbeeld het geluid regelen. Ik oh, goed. Um, <laughs> kan maar je ook doorspoelen erin... de film als je hem niet ja, leuk vindt. Kan je ook doen. Dit bestaat al, hè? dat heet een huiskamer. Ja, mooi, mooi inderdaad. Maar als je denkt, ik wil er toch even uit... Nou, ja. dan kun je dus inderdaad naar Eindhoven. Het bestaat inderdaad sowieso trouwens al op meerdere plekken. In Den Haag, Rotterdam en wijk bij Duursteden, daar zijn die privébioscopen al. En nu krijgt de Eindhoven er dus ook eentje. En wat, wat kost ik... het dan? Wat moet je betalen voor de privébioscoop? Privé oh, jeetje zeg. Nou, diepgaafend onderzoek. Dat moet ik even voor je gaan uitzoeken. En het is dat wel voor... gaaf als zo'n heel groot ja. scherm is bijvoorbeeld... om er ook een keer uh, bijvoorbeeld FIFA op te spelen. Weet je, dat je gewoon je, je controllers aansluit en, uh, en een spelletje gaat doen. Zo dat Cool, ja. lijkt me heel vet. Maar is dit voor, uh, hoeveel mensen kunnen erin? Uh, ik dacht twee maar, tot vijf personen. Ja, is dat ah. leuk. Ja. Anders, ik vind de bioscoop geweldig. Ik ga denk ik wel 1, twee, drie, drie keer de maand naar de bioscoop. Ja, dit is wel iets duurder zie ik. Tussen de 50 en 150 euro. Ik ga niet zo vaak meer naar de bioscoop. <lacht> maar goed, dan heb je een privébioscoop. Ja, maar, ja. ja. Ik vind het ook wel gezellig met anderen. Een beetje dat geroezemmoed. Op een gegeven moment gaat het licht uit. En zijn er zijn alle mensen die doorpraten. over. weer, psst, Ik vind het fantastisch. We hadden in de houten, in de periode dat ik daar wat dichter in de buurt woonde. ging ik altijd naar houten naar de bioscoop. En dat is een servicebioscoop. En dan kan je tijdens de film op een knopje drukken. En dan komt er bediening naast je. En die komt vragen wat je wil drinken en wat je wil eten. Dat is irritant. Ja. Nee, dat was fantastisch. Ja, is wel. Als je zo voorbereid bent, is het oké, toch? Dat voelde echt helemaal top. En zij doen het op een manier dat je er echt geen last van hebt. Maar Ga ik zitten vreten? Ja, dat gaat. Tijdens een film zo. Kijk, normaal neem ik zo'n grote bak popcorn mee. En die is dan halverwege de filmmissie gewoon echt leeg. Maar hier bestel je dan gewoon nog een bak popcorn. Dat is het. fantastisch. Ik vond dat echt een gouden fondsen. Ben jij zoete popcorn? Zout? Ja, zout, hè. Ja, zouten popcorn. Ik vind dus ook zoet niet te popcorn. ik vind die combinatie leuk. Ik vind ook niet te hachelen. Ik weet zeker onze luisteraars. Dat zijn zoute mensen. Nee. Nee, zoet. Ik denk dat onze luisteraars zoete kouden. Ja. Denk ik. Nee. Zout? Zout, ja, 100% zout. Nou ja, ik ben Maar misschien liefde, is. Want ja. ik, ik, jij zegt hier, jij bent zoet. Ja. Ik hoor, ik zout. Jelte zit er een beetje tussenin. Het zit ja. maat zout hoor. Maar ik denk okay, dat ja. mannen misschien meer hartig zijn en vrouwen wellicht meer zoet. Ja, oh, dat, dat is, ook, dat is een... ook een mooie theorie. Maar we kunnen even... Ja, zet... ja, natu ja natuurlijk. Even het onderzoek. Ja, ik bedoel, uh, we hebben ons journalistieke geweten begint <laughs> ja. weer op te spelen. We gaan eventjes via 0909 even uitzoeken. Zoet of zouten popcorn? Ja. Ja, of misschien wel. Je hebt allemaal van die hele dubieuze smaken tegenwoordig. Ja, dat is een algemarsmelo. Ja. Zeezout, karamel. Oh, en, uh, oh ja. En, oh, yes. Ja. En, <laughs> popcorn, Laat even weten. Gewoon nieuwsgierig. Want ja. Wij komen er hier niet uit. Maar wat is uh, in de bioscoop? Zoete of zouten popcorn? core 09993000538 welmar man in the morning got nothing left to feel I catch myself asleep but do you many to mean it of rising up again some in escape the reason i make it to the end of the day i get tired of see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 op de hals gehaald, zeg. Jeetje, dit splijt de samenleving in tweeën... Ja, maar. Je hebt het als jubileit. Wow. Je <laughs> polariseert. Dit ja. is echt een, police, een, inderdaad een discussie die redelijk polariseert. Uh, we hadden het net eventjes over een privébioscoop en we kwamen over popcorn te spreken. En de grote vraag was eigenlijk, ja, uh, zoet of zout? Ja, qua popcorn. Ja, qua ja. popcorn, ja. Uh, nou, daar uh, zijn heel veel berichten op binnengekomen. Iets te geloven, joh. Uh, Steven, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben er zelf een beetje om gevraagd, we waren gewoon even benieuwd wat onze luisteraars nou het lekkerst vinden. Zoet of zout voor jou? Ja, team Jeroen, jongen, team zoet. Zoet, ja? Hoppa. Ja, absoluut, mama en zoet, maar echt zout, mensen die zout, ik denk dat zijn bejaarden of mensen zonder smaak of zo. Ja, ja, Ja, die moeten, die moeten bijna niks meer proeven, joh. Nee, team zoet. Ik hoor het. en Redelijk uitgesproken ook. Ja. Uh, Stefan, dankjewel. Claudia, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, zoet? Of zout? Ja, Zout natuurlijk. Oh. Wat nou? Vrouwen houden we alleen maar van zoet. Oh. <laughs> dat je nou niet goed. Ik had inderdaad het idee <laughs> die, nou de mannen zullen van zout zijn ja. en de vrouwen van zoet, maar ja. het is in dit geval precies andersom. Maar zouten. jij zegt uh, zoutenpopcorn. popcorn. Ja, zeker. Je speelt ook geen sham op een uh, een maïskorrel, zo wel. <laughs> <laughs> Mooie vergelijking. Ja, dat is wel ja, <laughs> wat maar Stel uh, iemand doet jou een keer een bak zoete popcorn, kan je er dan wel van genieten of zeg je nou laat maar staan? Ja, nou, dan zeg ik, eet eh, dat zelf maar op. Doe mij maar een stukje kaas of zo. Oké, okay, hartig. Oh, kaas ook. Kaas ja. eet ik ook niet. Oeh, nee, dan snap ik dat... dat is, ja. Vind je ook niet Daar lekker? We in? Nee, gatver. Oeh, ja, problemen. <laughs> oh jezus. Ja. Nee, Claudia, dankjewel. jij je lekker drinken. We gaan even naar Kevin. Kevin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zoet of zout? Ik ga voor gemengd. Oh, dat kan natuurlijk ook nog, oh, ja. ja. Ja. Dat is als, als je niet kan kiezen. Nee, als ik niet ga kiezen, doe ik ze allebei. Maar als je, als je een keuze moet maken? Ja, dan ga ik toch voor zout. Toch voor zout, oké, okay, die staat genoteerd, ja. dankjewel. Dan gaan we naar Petra. Petra, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Zullen we Even kijken of de theorie klopt dat vrouwen toch over het algemeen voor zoet gaan. Nou, ik, ik ga sowieso voor zoet, maar ja. als je naar de supermarkt gaat, dan staan altijd van die enorme pallets met uh, emmertjes zoet en emmertjes zout. Ja. Het zout blijft staan en het zoet is weg. Ja, is dat dus, zo? Ja ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, wat grappig. Nou, ik, uh, dus jij zegt zoet is populairder. Absoluut. Nou, uh, dankjewel eventjes. Wij noteren hier nog een uh, zoete eter. Uh, Puk, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Zoet of zout? Ja, gemengd ook. Ook gemengd? Oh, gemengd, ja. Oh, ja. ja. Oh, dat is toch, dan is eigenlijk iedere popcorn die in je mond stopt, dus even spannend van is het zoet of is het zout? Ja, en dan die combinatie tussen dat zoete en dat zouten, dat maakt het zo lekker. Oké, okay, oké. Okay. En uh, de, de, nog van de speciale smaken, want je hebt tegenwoordig echt de meest exotische popcorn in de supermarkt liggen. Nee, nee ik heb nog nooit een speciale smaak geproefd, dat ik dacht, die is lekker. Oké, nee. oké. Okay, okay. Hij staat gewoon in de mix voor Puk. Uh, Andy, goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen. Zoet of zout? Ik uh, zou toch voor zoet gaan. Ik lust het in principe allebei, maar mijn voorkeur zou echt bij, uh, bij zoet uh, liggen. Ja, ja, dus als jij ja. een film gaat kijken in de bioscoop... en je staat daar aan die balie om een veel te dure bak popcorn uh, aan te schaffen... dan wordt het een zoete bak popcorn. Ja, zeker. Nou, en ik ben ook wel uh, bekend met het concept van de servicebioscoop. Waar jij het net ook over had, Tim. Dat is toch uh, fantastisch? De ja, servicebioscoop? Het wel, oh, ja, ja. Absoluut. Ja, dat is, ja, alleen zeker. hebben ze heel vaak, kreeg ik nu door... heel vaak hebben ze in de servicebioscoop geen popcorn. Oh, oh. Oh, nou ja, de bioscoop waar ik kom, in ieder geval wel. Ja, dus dat scheelt weer. Ja, die komt wel vaak. Dus. Ja, die ja. zonder popcorn. Ja, die heb je. Dat is echt raar. Je hebt heel lang, een, in Ede zit die hele grote bioscoop ja, ja. langs de snel. Die heeft heel lang ja. geen popcorn gehad. Hè? Oh, dat wist ik niet. Oké. Okay. Nee. Okay. Nou, dat vonden ze rommelgever. Ze hadden ja. ook al een uh, ja, ja, dat ja, vond... kan Ik kan me er niets mee voorstellen. Ja, zo... ik, uh, je maakt er ook regelmatig mee dat er, dan, uh, dat er mensen in de zaal zitten en uh, die laten dat dan half staan of het valt op de grond allemaal. En ik kan me oh, wel, wel iets meer voorstellen. gewoon een snackbar ja, zonder friet dan? Nou, inderdaad. Ja. Ja. Ja, zo ja, voelt het wel. Ja. Een vrouw zonder... En <lacht> <lacht> Andy, dankjewel nou. Ja, ja. Uh, ja, laten dankjewel we laten ja. nog even naar Remco gaan. Remco, goedemorgen. Je had het gedegen onderzoek dat we hier ja, uitvoeren. Ja. Zoet of zout, Remco? Ik ben van de zoet. zoet. Zoetje, jeetje. Ja, dan heb ik ja, toch... zoet. Ik, ik heb... Maar ik hoorde jou... Ja? Ja? Nee, jij hoorde me, ja. Ik, ja. Hoorde, jou net, ja, ik hoorde jou net over exotische soorten popcorn. Het liefst heb ik de zebra poekkoon. De zebra popcorn? Oh, ja. Dus zebra ik heb me popcorn. aangepast vandaag. Is... de dresscode de zebra. Maar nou top. Nee, uh, een beetje zoet is dat en dan zit er uh, witte pure en uh, melkchocolade zitten. Oh, dat is lekker. Maar ja. ik, ik oh. heb toch het gevoel dat ja. heel veel mensen ervoor de gemixte gaan ook, hè? Ja, dat heb ik. Heb ik gewoon bedoel, de, gewoon de duo, dus en, en, en een keer om en om, dus een keertje zoet en een keertje zout. En weet je, daar hebben we speciale naam voor, hè? Nou. Dat zijn uh, Bee snacksuele <laughs> Ja, hoor. Wie ja, is next year. Ja, is ja, wie is next to you? Yeah. Yeah. Yeah. Ja. Dan de eerste, de smilschuiven. You are a master of the skies. Spawn a weather lies. A pretty face and I body. I should have known it from the start. You tear it all apart. You play the game in Ronday, zo leuk zelfs dat we zeiden bij de Ochtendshow: weet je wat we maken om smulschijf? Gooi, Smel. En uh, ja, volgende week dinsdag zijn ze live te gast hier bij ons in de Ochtendshow. Ja, komen ze langs de hele band Ronday om uh, de plaat live te spelen. Dus zet in de agenda: dinsdagochtend hier in de Ochtendshow. Te gast onze vrienden van Ronday. 9 minuten voor 8 in de Ochtendshow met Kees of Lee en Just Somebody. Looking down Okay. Things bij 538. Straks in het vervolg van de ochtendshow gaan we iemand op vakantie sturen. En dat is natuurlijk altijd leuk als we iemand richting de zon kunnen sturen. Zeker. En dat doen we deze week volop, want het zijn de zomerweek op 538. En prachtige zonbestemmingen zometeen te verdienen... als jij weet bij welk woord wij een plons laten horen in een liedje. Uh, hoef hoeft je alleen maar even dat woord door te geven via de telefoon. En ben je op de radio, geef je het goede antwoord. Dan bepaalt het rad waar jij heen gaat. En wij gaan zometeen even, dit is wel heel erg leuk... bij de Olympische Spelen gaat het natuurlijk altijd over... die wint goud, die wint zilver, die win Het gaat over is, maar uh, bij het bobsleeën is gisteren gereden door de tweemansbob... en die zijn tiende geworden op de Olympische Spelen. En dan zou je zeggen, ja, tiende, dat is helemaal niet bijzonder. Hey. Dat is het dus wel. Oh. Dit waren de beste uh, Olympische Spelen ooit voor Nederland... namens het bobslee, Tenminste, het is één keer eerder gebeurd dat de Nederlanders tiende werden... maar dat is voor de oorlog geweest. Dus het is echt waanzinnig ja. knap. Zo, toen het was een paar jaar en ze hebben die bob moeten lenen... van een vrouw uit Australië. Ja, nou ja, hoe ja, precies... Je is. In... Ja. ja, het is een waanzinnig verhaal. Ja. Jelen Franitsch is een van de deelnemers op uh, die bob. Die spreken wij zo dadelijk eventjes om te horen... hoe zij deze tiende plek hebben gevierd... alsof ze de winnaars waren van de Olympische competitie.